In Hillegom woedt brand in een grote bloembollenloods. De brand ontstond rond twee uur vannacht en veranderde het gebouw van 50 bij 70 in een vuurzee. Niemand raakte gewond. In de loods lagen geen bollen, maar wel karton, papier en wat vuurwerk dat afging. Volgens de brandweer was het een normale partij vuurwerk voor eigen gebruik. Bij de brand in Hillegom zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Uit voorzorg zijn 30 omwonenden geëvacueerd. Op Goede Overvlakkezen gisteravond korte tijd 20 huizen ontruimd vanwege de vondst van een vuurwerkbom. De politie vond het explosief in het dorp Melissant na een anonieme tip. Er lagen ook wapens in het huis. Twee mannen van 22 uit Melissant zijn gearresteerd. Nadat de explosieven opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen, konden de omwonenden weer terug naar huis.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 Het kleine Andreetje ziet op 13 september 1969 het levenslicht in een dorpje ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon. Omringd door moeder en meiden groeit hij op tussen vissen en restaurantgasten en is als kind al kok in de dop. Op zijn dertiende vertrekt hij met vaderlief naar Nederland. Twee jaar later al kiest hij zijn eigen pad en bekwaamt zich op velelei gebied waaronder culinaire hoogstandjes. In Brabant inmiddels wereldberoemd, op festivals een onmisbaar tongstreler... en in het Stroomhuis in Eindhoven gevierd chef d'équipe. Wij verheugen ons op een warmbloedig en culinair verrijkend gesprek. Goedemorgen. En welkom, André Amaro. Zo. Goedemorgen. Wat een geweldige omleiding. <coughs> wat moet ik nog doen? Volgens mij kan ik dan. Dat is goed meteen. Uh... Ik denk sowieso dat wij helemaal geen gesprek hoeven voeren. Want wat las ik ergens? Jouw opmerking. Wat je moet doen is zeg je eigen klotenbaan op. Ga precies doen waar je zin in hebt. Jaag je dromen na en geniet. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, dan zijn we, dat, we toch klaar? Ja, we zijn eigenlijk wel al heel snel klaar. Want dat is wel de essentie van, het, uh, van mijn hele verhaal. Eigenlijk is in wezen dat niet van je leeft maar eens, maar je gaat maar één keer dood. Je, leeft, je gaat maar één keer dood en lig je daar op je sterfbed. Had ik maar meer van je gehouden en had ik maar meer lekker gegeten en had ik meer. Had ik maar Langer met mijn kinderen gevoetbald dan in de file gestaan en dat soort dingen. En had ik maar meer van mezelf gehouden. En had ik maar meer van mezelf gehouden en zuiniger op mezelf? Uh, ja, ja, precies, dat soort dingen. Dat is natuurlijk uh, iets wat niemand wil, uh, wil meemaken. Welke van die dingen die jij nu als voorbeeld geeft, zou jij nog voor jezelf kunnen opnoemen wanneer je morgen op dat sterfbed terechtkomt? Uh, nou, alleen dat ik beter voor mezelf had moeten zorgen. <laughs> Of meer van jezelf houden? Um, nou, ik ben, ik ben wel al narcistisch genoeg, hoor. Als ik het nog meer word, dan wordt het echt ziekelijk. Ziekelijk maar, voor jezelf of voor je uh, omgeving? Of allebei? Uh, nou, meer voor mezelf. Uh, maar meer gewoon goed voor mezelf zorgen. En dat goed, doe je dus uh, niet voldoende? Uh, nee, het is, het is, het is uh, gekke huizen. Uh, in Portugal zeggen we altijd dat de kinderen van de schoenmaker, die lopen altijd op uh, kapotte schoenen. Nou, bij mij is uh, precies hetzelfde. Ik kan perfect zorgen voor uh, de acteurs van toneelgroep Amsterdam... of voor de band van Lowlands... of voor nou ja, de, de alle hotometoten die bij mij over de vloer komen. Maar als het om mezelf gaat, ja, ik vergeet te eten. Ik ga om zes uur s'nachts naar mijn nest. Ik uh, stuit van de ene naar de andere avontuur. Ik slaap bijna niet. Uh... Vanochtend ging de wekker hoe laat? Nee, de wekker ging niet. Ik Je bent gewoon wakker. niet uh, naar bed gegaan. Oh. Jawel, jawel. Ik ben wel naar bed gegaan. Want ik heb. Uh, ik moet. Uh, over twee uur moet ik bij mijn leverancier zijn om een halve dierentuin bij elkaar te gaan zoeken voor uh, het laatste avondmaal vannacht uh, in Eindhoven. Uh, dus ik. Uh, nee, ik ben gewoon uit mezelf wakker geworden. Ik had wel wekker gezet. Maar. Uh, wat dacht je? Ik heb er spijt van dat ik die kant uh, op moet... bij de dames van Nachtvluchten op Radio 1. Nee. Maar dacht je, nou, het is toch wel weer een mooie gelegenheid... om mijn waterval weer ja. eens eventjes uh, te profileren. Ja, nou ja, ik, ik, ik vind heel ik veel uh, Hilversum altijd wel leuk. Want ik, ken, ik ben hier wel vaker bij, uh, bij Radio 1, bij BNN uh, Today. Ik probeer zo min mogelijk te komen. Dus uh, als ze iets willen, dan probeer ik het altijd telefonisch te doen. Want anders ja, dan, dan ga je naar Hilversum om een uh, tien minuten durend uh, ges ja, gesprekje... wat uiteindelijk vijf minuten echt over de essentie gaat. En dan uiteindelijk ja, zit hij weer in de auto terug naar huis. Dus als je de kans krijgt om een vol uur over uh, je werk, je bezieling... en uh, je angsten en je successen te praten... Ja, dan vind ik dat helemaal niet erg. En uh, sowieso een leuk programma wat jullie, uh, wat jullie maken. Ja. Dat is mooi om te horen zo op de laatste dag van het jaar. Want dan gaan wij weer moedig voorwaarts in 2012. Met de schouders eronder. Zo, jasje uit. Ja, je komt hier ook echt binnen hollen. Ja. Op het ja. laatste moment. Is dat een, een scherpe timing die je altijd aan de dag legt? Of is dat toeval nu? Nee, dat is toeval. Dat, dat is toeval. Uh, dat is toeval. Ik, ik, kom, ja, ik kom wel altijd op tijd. Maar echt net zo uh, wordt het spannend. Ik dacht, ik stiekem zat ik te hopen dat jullie mij gingen bellen. Van ga je het redden, ga je het redden. Dan hadden we dat ook inderdaad gedaan, en dan hadden we meteen jouw antwoord natuurlijk in de uitzending meegenomen via de vork. De techniek staat voor niets hè, tegenwoordig. Ja. Yeah. Jij gaat naar je leverancier over twee uur. Wordt er ook krokodil geleverd, hoorde ik dat nou? Ja, ja We hebben we, hebben, vanavond hebben we het laatste avondmaal bij mij in de, in de, in de studio. Ik heb een soort culinair laboratorium in Heindhoven. In in ik heb een nieuwe fabriek gehuurd. Het stroomhuis. Het, eh, eh, naps, is het? het, het stroomhuis, daar, daar, daar, daar woon ik. En daar zitten allemaal ateliers. Dus daar zit een geluidsstudio en een zeefdrukkerij, grafische werkplaats. En nou, tal van ateliers. Dat zijn mijn eigen ateliers. Het is niet een openbaar Gebouw. En in het uh, Ketelhuis, dat is een nieuwe fabriek uit 1920. O, oh, ja, het Ketelhuis. Ja, Ketelhuis. En dat uh, ben ik nu aan het verbouwen. Dus uh, restaurant, concertzaal, uh, koffiehuisje, rooftop farm. En op de eerste verdieping heb ik een heel mooi, ja echt een monumentale keuken gebouwd... En daar hebben we vanavond het laatste avondmaal. Dus we gaan vanavond met honderd uh, mensen bij elkaar komen. En dan gaan we een aantal uh, gerechten eten die wij... Uh, ja met elkaar plechtig beloven nooit meer te eten. Zoals nou ja, paling en, en yellowfin, tunafish en uh, dat soort dingen. En waarom ga je plechtig beloven om dat hierna niet meer te eten? Uh, nou, ik ben zelf een verwend uh, palingconsument. Uh, terwijl ik eigenlijk gewoon weet dat de paling zo goed als uitgestorven is in Nederland. Dus aan de ene kant heb ik natuurlijk altijd een grote bek over... Nou, ik noem maar eens wat milieu... Maar ja, ik rijd wel in een Chevrolet V8 Diesel. En die rijdt 1 op 4, schat ik zo'n uh, beetje. Ja, zoiets. Dus ja. Uh, snap je? Dus, uh, en en dat, diesel uh, uh, zei dat ook nog erachter? Uh, ja, Diesel, diesel. Ja, binnenkort... schijnt nog slechter te zijn? Ja, het is nog slechter. Ja, ik ben ook echt heel slecht. En, Wat uh, dat ik moet wel zeggen, hij wordt binnenkort verbouwd om uh, over uh, te gaan op uh, afgewerkte frituurvet. En dat vind ik heel leuk natuurlijk. Want ik heb geen frituurpan in mijn keuken. Dat is een soort verboden, verboden artefact in mijn uh, keuken. Magnetrons en uh, frituurpannen zijn uh, ten strengste verboden bij mij. En uh, ik ga wel rondrijden op uh, afgewerkte frituurvet. En dat vind ik wel te gek. Dat je stilstaat in de stad en dat mensen gewoon ook. Vieze kroketten ruiken. Ik wou zeggen, dat ga je ruiken. Dat trekt in kleding. Dat trekt in bekleding. misschien I don't binnen care. in de auto, want Je care. Nee, het, is niet iets, het is niet een liefdesobject, zo'n Chevrolet. Nou, ik hou van oude auto's. Ik hou van oude auto's van oldtimers. En, uh, en ik heb er te veel. En dat is ook weer zoiets. Ik moet er. Uh, ik moet wat weg gaan doen. Kan maar... jij wel kiezen, eigenlijk? Kun jij kiezen? Nee, überhaupt nee. nee hè? Volgens nee, mij ook niet. Ik ben uh, ik ben uh, zo impulsief als het maar kan. En uh, um, nou ja, dus om terug te komen op dat verhaal van de paling, ik kan natuurlijk, we kunnen natuurlijk als mensheid ons een wegvreten door het, het, het heelal. Um, maar je kunt ook natuurlijk een gelegenheid uh, aangrijpen met een mooi thema. Uh, dus het laatste avondmaal. Dus de laatste keer dat wij met elkaar paling gaan eten. Nou, dat is uh, vannacht. En de laatste keer dat we met elkaar Jellefin Tunafish uh, gaan eten. En, en krokodil? Uh, uh, ja, maar nou of is, is krokodil geen, uh, het krokodil geen bedrijfde diersoort. Maar we gaan dus wel, we hebben een aantal koks vanavond op de catwalk. We hebben een grote catwalk met een industriële keuken erop. Het ziet er fantastisch uit. Uh, daar draaien we plaatjes op. Uh, daar doen we experimenteren met eten. We draaien films. We hebben nu een programma en dat heet La Notte della Pasta. Met uh, De nacht van de pasta. Ja, met fragmenten van uh, Una Giornata Particolare. Met uh, Natuurlijk uh, Marcello Mastroianni en uh, Sophia Loren. En uh, ja, dat, je zit in een waanzinnige sfeer van bijna euforisch, van arias, pasta's en ja, inderdaad, krokodil, bison. En uh, ja, er zit een halve artiest vanavond op het bord. Dus, um... oh, dat is jammer dat je dan niet even met Peter Klaver hebt gesproken. Voormalig arts-medewerker. Die had ik, ik eerder net. aan de lijn. Ja, ja dat ja, hoorde ik net. Uh, in, in dit geval over reuze pandaberen en zijn uh, werkzaamheden de afgelopen weken in China. Oh ja, nou nee, een pandaberen aan de gril. Ja, daar zou ik geen vrienden mee maken bij de Wereld Natuur Nee, ik geloof dat er nog maar 660 ja. in het wild leven. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Ja, he. ja. ja, het is wel, maar het is wel kenmerkend natuurlijk voor de tijd waarin we leven. Dat we echt, we, we vreten ons echt een weg door het hele land. Ja, is, Vind jij dat, dat onze, onze manier van, van consumeren uh, de spuigaten uitloopt? Ja, tuurlijk. Even bedoel, als je, als, je bekijkt, uh, als je bekijkt alleen al wat er aan voedsel wordt weggegooid... en uh, als je bekijkt... Even kijken, wat zijn we nou? 7 miljard mensen op de aarde? Ik zou het niet durven zeggen. Volgens mij wel. Iets rond de 7 miljard. Uh, en al dat iets meer van die 7 miljard in bebouwde kommen leven... En dat er maar. Wat bedoel je, iets meer dan die 7 miljard woont in bebouwde kommen? Uh, nou, in steden, in stedelijke gebieden. Uh, vroeger, laten we zeggen, vijftig ja, ja, jaar geleden. Ja, maar wat bedoel je met iets meer dan die 7 miljard? Of een groot gedeelte van die 7 miljard? Ja, laten we zeggen, uh, ik, ik weet dat iets meer dan de helft van die mensen. Dat bedoel je, iets meer die dan die helft? Die leven in steden. Oké, okay, ja. die leven in steden. Dus die verbouwen niet meer. Dus die kopen in de supermarkt. En uh, als je ziet wat wij allemaal weggooien aan eten en uh, elders in de wereld... waar zeg maar, ongelooflijke voedselschaarstes uh, aanwezig zijn. En dat wij vrolijk door het leven, weet je wel, uh, ja, gewoon onze kerstdiner met de kalkoenen en de oliebollen en al die En toch, toch heb ik het gevoel dat jij een, een redelijk flamboyante manier... Ja. Van leven Ook, ook zelf uh, de, de, ja. op, op, op de rit zet, maar ook aanraad aan anderen. Want je hebt het over, ja, die kutballerina-gerechten... daar zijn we nou wel klaar mee. Zo zeg jij het letterlijk, ja. hè? Ja. Citaat van jou. Ja. De, dus dan hebben we het over een mager blaadje sla... met, met, met één strookje zalm of zo. Ja. En jij gaat voor Bourgondis. Ik ga voor Bourgondis? Nou, ik ga eerder voor uh, een stapje terug, eigenlijk. Dus niet zozeer Bourgondis, maar gewoon eten zonder fratsen. Een beetje terug naar... Uh, ik denk dat, uh, nou, ik zelf, ik spreek dan voor mezelf... heb ik liever een goud-eerlijke risotto met zo min mogelijke frutsels eraan... en zo min mogelijke geklungel ermee... dan, uh, ja, ja, net wat jij zegt, dat van de Calvinistische... Uh, galerievoedsel, waar ik weet niet hoe vaak een tomaat is aangeraakt en opengesneden en gevuld en omgewrapped en in de oven en geglaceerd en whatever. Uh, terwijl ik denk uh, dat uh, voedsel wij ja, wij, zo, wij moeten zeg maar veel meer voedsel hebben van vanuit de bron. Zeg maar, uh, ik denk ik ben sowieso een verwend voorstander van uh, local food. Dus, uh, uh, dus dat er zoveel mogelijk vanuit de omgeving op je bord komt. En ik denk dat daar de meer winst in zit. Ik, bedoel, ik heb er niks mee met een geweldig... Ik bedoel, mijn collega's, mijn sterrenchefs, daar ben ik echt een grote fan van. Uh, maar uh, ik vind het zelf geen kunst om een Exorbitant gerecht te maken met spersieboontjes. midden in de winter. die uit Tanzania ingevlogen zijn. Dan denk ik van ja. hé, hey, hallo, gast. Eh. <laughs> uh... De, de score even wat seizoensgroenten uit Nederland. En uh, ik noem maar eens wat vergeten groenten, zoals Pastinaak en, uh, en uh, aardpeer en wortelpeterselie. Die, ja, die kunnen best sexy gemaakt worden. Ik bedoel, als je er niks mee doet en uh, kookt, ja natuurlijk, dan wil ik ze ook wel vergeten. Die, en sexy is ook lekker, of is sexy dan alleen maar de manier waarop het gepresenteerd wordt en vervolgens is het erg afhankelijk van de smaak of je ervan weet te genieten? Ik denk dat sowieso, de, de entourage waarin je eet. Is natuurlijk be bepalend als je. Um, uh, het is wel grappig, want als je precies dezelfde paella maakt, en precies dezelfde, onder dezelfde omstandigheden, dezelfde kokken, dezelfde ingrediënten. En die paella, die ga je eten hier beneden in de receptie van het uh, Radio 1 gebouw. Mooie entree. Met hè? Prachtige thealie, ja. En precies Strak dezelfde. Strak geklede beveiligers. Ja, en precies, precies dezelfde paella die eet je op een terrasje uh, in uh, Barcelona aan het water. Ja, die, die paella in Barcelona, die smaakt gewoon veel beter. Is dat ook de reden dat wanneer mensen in Frankrijk... een heerlijk wijn geproefd hebben, tijdens de vakantie... Mm. daar slaan ze dan flessen van in... zodat ja. bijna de auto door de assen naar beneden zakt... ja, en dan komen ze terug in Nederland en dan vinden ze er niets meer aan? Ja, dan denken ze dat ze een kat in een zak hebben gekocht. En, uh... Maar heeft dat dan puur met die beleving te maken? Mm. En van die plek en dat moment... Ik denk het wel. Ik denk wel dat de... Zeg maar, hoe je andere zintuigen... behalve zeg maar, je smaakbeleving... dat dat echt cruciaal is... van de beleving van, een, van, een, van iets eten of drinken. Dat denk ik echt uh, van wel. en uh, Ik denk dat dat ook gewoon... Uh, dus, en dat probeer ik dan zelf uit te buiten. In die zin dat mijn diners... Uh, of events... altijd in een zodanige sfeer zijn... ja... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een beetje, ken je dat moment van Prins Klaus? Een moment. Oh, het? Ja, het ja, enige echte stropdasmoment. Nou, ja, zeker. Dat. Ja. Dat. Weet je wel, dus ik, ik doe corporate dinners voor duizend uh, managers. En dan denk ik, mannen, want ja, ik moet wel mannen zeggen, want het zijn bijna alleen maar mannen in lelijke pakken. Um, jullie hebben vrij. Laat die fucking pak thuis. Laat die visitekaarten thuis, want carrière kun je altijd op een ander moment maken. Ga lekker eten, geniet van de GSM act. ook weg, uit. GSM weg, uh, geniet gewoon van de avond. Uh, laat het jezelf onderdompelen in iets anders dan, uh, ja, dan wat je gewend bent. Ik vind het een mooi advies van André Amaro hier op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max. Voor jong en oud geldt dit advies, denk ik. Genieten, Bourgondisch leven en een beetje terug naar de basis. Dus. Ja. Ja. Daarover gesproken terug naar de basis. Laten we even teruggaan naar jouw basis. Ja. Je werd geboren in uh, Portugal. Ja. En dat gebeurde op um, 13 september 1969. En wij gaan altijd in het Nederlands archief voor beeld en geluid... op zoek naar een fragment wat dan precies is uitgezonden op die dag. Op die dag van jouw geboorte. Okay. Op de radio. Dat is dan wel hier natuurlijk in Nederland geweest. En wij zijn terechtgekomen bij een aflevering van Staalkaart... inderdaad uitgezonden op jouw geboortedatum, 13 september 1969. En het mooie is dat um, het de schrijver Siegfried van Praag betreft... die um, ingaat op uh, de mens en het Joodse element uit het boek, zijn boek De Jacobsladder. Dus we gaan terug, André Maro, naar jouw geboortedag. En het woord is aan Siegfried van Praag. Ik heb altijd heel veel van de Joodse volksgroep gehouden. Als kind al. Ik heb onder ze geleefd. Mijn vader was een oude en een van de eerste Zionisten. Ach zo. En dat is me altijd bijgebleven. Maar in uw nieuwste werk ook nog, ik zie hier dus voor me liggen, de Jacobsladder. In hoeverre hebt u het gevoel dat dat gevoed wordt door jeugdherinneringen? Nou, er komt één hoofdstuk in de Jacobslander... voor dat werkelijk in, in Nederland... in het oude Amsterdam speelt... Ja. een joodsocialistische kring... Ja. die ik in mijn jeugd natuurlijk goed gekend heb. Ja, ja, ja, ja. Maar... Uh, voor de rest speelt het boek voornamelijk in Israël... en in grote joodse centra... over de wereld. In Amerika... Ja. en ook wel in België, in Antwerpen en in Brussel. U bent zelf in Israël geweest? Ja, ik ben al maanden in Israël ja, geweest... hoop ja, ja, ja. er volgend jaar weer naartoe te gaan. Ja, ja. Dus het is documentatie voor een deel ook ter plaatse. Ja, ja, ja, dat ligt ja, ja, natuurlijk ja. voor de hand. Ja, ja. En wel een laatste vraag. En wat zijn uw plannen voor de toekomst? Nou, het is heel moeilijk te zeggen. Ik zou wel eens graag iets autobiografisch willen schrijven, maar als ik het kan. Ik ja. weet niet of dat in mijn mogelijkheden ligt, maar ik wil het wel proberen. Dat lijkt me bijzonder boeiend en dat brengt me inderdaad op mijn laatste vraag... die ik dus al in petto had. U bent eigenlijk tweetalig... Um, hoe is uw relatie tot de Franse uh, literatuur... in de zin van, hoe schrijft u zelf Frans? Nou, ik uh, schrijf uh, Frans, uh, zeker als het intellectueel is... dus praktisch essay of ja, artikel, ja. even makkelijk uh, dan Nederlands. Maar zodra het gemoed mee gaat spreken... dan geloof ik toch, en dat komt in novellen tot uiting... en in romans, dan geloof ik toch dat het Nederlands een directer instrument is. Ja. Spreekt u in Brussel Frans of Nederlands? Ja, ik spreek meestal met mijn kinderen Frans... Door, omdat die de omstandigheden op Franse scholen geweest zijn in Engeland. En met mijn vrouw spreek ik altijd Nederlands. Oh ja, Dus die houdt uw Nederlands op, ja. laten we zeggen. Ja, ja. Dank u. Siegfried van Praag en Garmt Stuiveling op 13 september 1969. De geboortedatum van André Amaro. Twee dingen eigenlijk die ik wel mooi vind om op uh, in te haken. Mm -hmm. uh, ze hebben het dus inderdaad over uh, het Joodse element in zijn boek, uh, de Jacobs maar ook die tweetaligheid. Ja, ik vond het wel uh, de, mooi. Ik vind dat de accent, uh, zeg maar, van uh, Franco-Frans, of hoe zeg je dat? Uh, frans -talige en die dan uh, Nederlands uh, of Vlaams uh, gaan praten. Dat vind, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik misschien een van de mooiste dingen aan België. Dat vinden ze zelf wat minder daar. Maar uh, dat vind ik echt fantastisch. Hij is geboren in Amsterdam overigens, hè, de heer Eman okay. van Praag. Okay. Ja. Ja, ja, heel goed. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Want jij bent geboren in Portugal. Dus, dus jouw moedertaal is Portugees. Op je dertiende kwam je toen uh, met je vader naar Nederland. ja. Hoe is dat voor jou, dat, dat verschil van die twee talen en het gebruik daarin? Want hij probeerde dus uit te leggen uh, wat voor hem in, in gevoelsmatig opzicht uh, ge verschillen zouden kunnen zijn. Nou, het is, het is, ik heb me altijd verbaasd hoe zo'n zeg maar, zo vreselijk taaltje als het Nederlands zoveel uh, goede schrijvers heeft voortgebracht. Maar het is echt om Nederlands te leren. Dat is gewoon echt. Uh, nou ja, je kunt beter aan het Duitse SM gaan doen, want dan om, uh, schiet het meer op. En het is echt een hel. Om maar wat taal. is Duitse SM? Even tussendoor. Uh, nou, het is, het, het is geen leuke taal om te, om te leren. En uiteindelijk als je. Een Duitse om... SM is ook niet leuk? Uh, nee, zei je ervan houdt. Ja, het, van, het, leuk. ik heb er geen ervaring mee, dus denk, misschien kun jij erover uh, uitweiden. Nee, het, het, het is. Het, ik bedoel, uh, uh, om Nederlands te leren, dat is zo'n. Uh, het is hel. Ik, bedoel, je hebt ik vond geen... het Portugees toch ook niet makkelijk? Want nee, ik ben Portugees daar twee keer ook... op vakantie nee, geweest. Nee, dat is ook helemaal niet makkelijk. Portugees en Ga dan altijd met ook... zo'n boekje aan de slag? Ik geloof dat zowel Nederlands als Portugees... in de top 10 moeilijkste talen uh, ter wereld om te leren. Ja. ja. En het, wat ik heel naar vond aan het Nederlands... is uh, nou ja, in eerste instantie het gebrek aan swing, aan schwoeng... aan melodie in de taal. Dat vind ik, Bijvoorbeeld Duits heeft iets meer melodie, vind ik zelf. Um, maar vooral het gebrek aan, is er nou de huis of het huis? Oké, okay, ga mij maar eens uitleggen hoe dat zit. Je bedoelt dat er geen logica in zit? Er zit geen, niet echt een bepaalde logica dat in. Dat het, het lid Frans en het litwoord hetzelfde. Er zit nou, ook niet echt logica in. Ja, soms, nou, als het op een A eindigt, is het vrouwelijk. Maar ja, dat, dat is niet standaard, want er zijn er weer 500 nee, uitzonderingen. Nee, nee, keer wel. En, uh, dus voor mijn beleving was Nederlands leren echt hel. Uh, maar ik ben heel blij dat ik het geleerd heb. Want ik vind het een hele fijne taal. hele... Communicatieve taal. Uh, je kunt echt uh, bepaalde dingen omschrijven in het Nederlands in een derde van het tijdsbestek dan waar je bijvoorbeeld in het Portugees zou doen. Dus dat vind ik wel heel fijn. En uh, nou ja, zoals ik al zei, ik vind het echt een, een drama van een taal. En jullie hebben zulke goede schrijvers. Ja, mooi hè? Ja, dus net zoals het, het schilderen, het weer is echt... Nou ja, net zoals nu als je naar buiten kijkt. En als je bedenkt hoeveel kunstschilders en landschapsschilders... van de bovenste plank uit dit uh, stukje ingepolderd modder vandaan zijn gekomen... ja, dat vind ik echt superknap. Ik vond het vannacht ook heel mooi dat bij ieder nieuwsbericht gelezen... door Mark Visser kwam het woord druilerig langs. Ja, dat is... En dat vind ik dan een heel mooi woord, want, ja. want je kunt onmiddellijk invoelen... Hmm. Bijna in de vezels kun je invoelen wat dat voor dag is. Ja. Wat dat is. Hoe, ja. hoe je dat kunt ervaren. Ja, dus dat, dat, uh, dat, dat, vind, ik wel, uh, dat vind ik ook wel te gek aan uh, Nederland. Zeg en de Nederlandse keuken. Want, want bestaat die eigenlijk al zodanig? Ja, en wat zeker. vind je daarvan? Ja, nou, ik heb heel lang natuurlijk uh, de Nederlandse keuken als een soort... Uh, uh, ja, moet ik zeggen, lachertje beschouwd. Omdat ik het zelf ook niet beter wist, zeg maar. En omdat ik natuurlijk de Portugese keuken de beste van de wereld uh, vond. Dat, dat uh, vind ik helemaal niet. Maar ik zal je er niet meer lastig nee, vallen. Ik ben twee vond. keer op vakantie geweest. verschrikkelijk ervaren. Ja, ja, ja. Vond, zei ik ook. Um, nee, het is... Uh, um, um, hoe moet ik het zeggen? Als je in Spanje komt, of in Frankrijk komt, of in Amerika komt. Iedere keuken, iedereen vindt natuurlijk dat hij de beste keuken... Uh, ...heeft van de hele wereld, zeg maar. Uh, nou vind ik dat fijn aan Nederland. Nederlanders zijn best, zeg maar... ...ja, wij zijn de beste in heel veel dingen... ...maar onze keuken dan net weer niet. En dat vind ik dan weer jammer. Want als je kijkt naar onze topkoks... Hè, ...dus dezelfde topkoks die die Calvinistische liflafjes... ...waar ik het net over had bereiden... ...waar ik sowieso heel veel respect voor heb... Ja, dat zijn toch wel de Formule 1 coureurs van de internationale keuken, hoor. Als je ziet uh, de combinaties die ze maken... Uh, uh, met gebruik van uh, ouderwetse producten en nieuwe technieken... nou dat vind ik echt, echt helemaal te gek. Dus de Nederlander mag zich best wat arroganter opstellen... in de Nederlandse keuken. Ik bedoel, een Nederlandse keuken aan zich... Uh, ja dat bestaat ook Ja, niet ik zeg ook echt. meteen, zo die er is, weet je. Ja, dus de, de, de, dat is... Dat is ook mijn twijfel. Is er wel een Nederlandse keuken? Ja, het, het, is, het is een beetje hetzelfde vraag die je kan stellen... bij de Nederlandse mentaliteit. Of de Nederlander, bestaat die überhaupt wel? Ach, misschien moeten we het eventjes aan onze toekomstige koningin vragen, Maxima. Zou, zou, ja, dat zou een goede zijn, als die vrouw koningin wordt. Ja, wat vind je daar goed aan? Uh, ik vind dat uh, als die vrouw binnenkomt... Er, ik heb haar een paar keer ontmoet. En ik vind dat als zij ergens binnenkomt... dan is er alsof er gewoon een berg frisse lucht en ruimte in komt. En dat, dat hele um, strak geregisseerde, pompeuze, monarchische... Uh, bekakte gedoe ineens gewoon een heel fijn, warm... Ja, zij is natuurlijk een Latina en die brengt natuurlijk iets met zich mee en... Ja, met alle respect voor jullie koningshuis. Maar echt, ja, de rest is er niet echt sexy op geworden. Het, wel een beetje aardappelwerk, zeg maar. En zij is echt een soort licht in, uh, in de duisternis uh, daar uh, in, uh, in Den Haag, vind ik. Ik bedoel, dat vond ik vroeger altijd van uh, prins Klaus. Ik bedoel, ik ben zelf een republikein. Ik heb niks met monarchie, maar ik heb altijd zoveel respect gehad voor die man. Die man was zo waanzinnig goed. Dat is het beste wat de Nederlandse monarchen konden... Uh, zeg maar wensen. Een Duitser die zo goed in het leven stond en zo bewust van zijn zaak. En, uh, wat, ja. wat is dat voor jou? Wat betekent het voor jou goed in het leven staan? We hebben het er aan het begin van het uur heel even over gehad met het idee, nou dan kunnen we nu net zo goed stoppen. Maar wat, wat is dat echt goed in het leven staan volgens jou? Uh, goed in het leven staan. Ik denk dat uh, goed in het leven staan is uh, toch dat je een zekere voldoening uit jezelf haalt voor wat je wil bereiken in je leven... Uh, en een gezond evenwicht naar je medemens, denk ik. Dus ik denk niet dat het uh, fijn is. Um, een van de dingen die ik heb met mijn diners... ik vind het leuk als al het eten in schalen en in potten en in pannen op tafel komt. En niet uh, 500 individuele opgemaakte bordjes. Nee, ik wil 100 opgemaakte schalen... en mensen die elkaar niet kennen moeten elkaar vragen... wilt u ook een beetje dus dat hij elkaar opschept en uh, uh, uh, mijn maaltijd zal never nooit lekker smaken als mijn buurman niks op zijn bord heeft want uh, ja dat maakt gewoon niet en dat vertaalt zich natuurlijk ook in het gewone leven dus ik zou natuurlijk uh, alleen maar voor het succes van mijn bedrijf en voor uh, omzet uh, gerelateerde uh, uh, um, dingen, zeg maar, belangrijk uh, moeten vinden. En dan, ik noem maar eens wat, ik woon in een dikke villa... en als ik uh, naar het station rij en ik zie een stel dakloos onder een viaduct slapen... kan me niet voorstellen dat ik daar... enigszins uh, een soort comfortabel gedachte bij heb... Zeg maar. dus ik vind... Wat is dan die niet comfortabele gedachte? Kun je die verwoorden? Uh, nou, die comfortabele gedachte is, kijk, ik vind zelf uh, dat is een van de dingen. Ik, ik ben bijvoorbeeld wel heel blij met de crisis. Uh, zeg maar. uh, uiteindelijk zullen wij de bankieren uh, over uh, twee generaties dankbaar zijn dat ze uh, zeg maar de, de economische wereld in zo'n uh, chaos hebben gestort. Want het daagt mensen uit om dat het hoofd te bieden. Nou ja, luister, wij zitten al jaren uh, te zeiken en te zeuren. en te, Ja, wij moeten minderen en, en die, die hele... Kyoto of weet dat, die wereldverdrag. Uh, dat is één grote carnaval. Ik bedoel, je kan beter bier gaan drinken in Eindhoven met carnaval. Dat schiet meer op dan naar zo'n verdragconferentie uh, uh, uh, uh, te gaan. Waar maar de maar grootste... dat, dat kun jij misschien makkelijk zeggen... als je inderdaad in die dikke, dikke villa woont en in die ja. grote bak rijdt... en mm -hmm. dan die mensen daar onder dat viaduct ziet liggen. Um, nou, um, uh, waar ik eigenlijk uh, naartoe wil, is dat... Um, uh, je kunt, zeg maar, de, de dingen die wij al jaren zeggen tegen onszelf en de maatschappij en de politiek: van we moeten gaan minderen. We doen het helemaal niet. Ik bedoel, ik kijk naar mezelf. Ik ben uh, nou ja, een redelijk succes, uh, succesvol uh, ondernemer, kunstenaar. Ik heb negen auto's. Dat is absurd. Dat is echt absurd. Ik bedoel, er zijn, daar zijn gezinnen, uh, uh, vader, moeder en twee kinderen, en die hebben twee auto's. Maar goed, stel dat jij op de hoek van de straat gaat staan. Ja. En je gaat uh, de euro's uitdelen, dan ben je na een week ook klaar. Nee, nee dat moet je zeker niet doen. Maar, uh, Wat doe je wel dan? Bij nou, sommige mensen die, sommige mensen die doen, doen hun ogen dicht... en die storten één keer per jaar 50 euro op de Wereld Natuurfonds. En dan daarmee hopen ze de rest van het jaar rustig te kunnen, te kunnen slapen. En ik vind wel dat je... Uh, A, je moet wel een maats, maatschappij verantwoord ondernemen. Uh, dus ik heb ook... Uh, ja, ik heb niet zoveel zin om allemaal te gaan opnoemen wat ik allemaal doe of gedaan heb. Maar ik, heb bijvoorbeeld nou, maar ik, ben, een... ik ben wel heel benieuwd waar je bevlogenheid vandaan komt en je bezieling. Want... Alles wat ik over je lees, en wat ook andere ja. mensen... Uh, mochten wij daar vragen neerleggen over je zeggen... is dat je zo waanzinnig betrokken bent bij anderen. Ja. En juist misschien inderdaad soms jezelf... ondanks het feit dat je een mooie villa hebt ja. en, en, en, en, en negen vette auto's... Ja. dat je jezelf af en toe wel eens vergeet. Ja, nou ja, het is, ja dat is ook zo. Maar kijk, het is wel... Uh, uh, dus ik wil weten op, waar dat vandaan komt. Um, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik kom natuurlijk wel uit een arm land. Ik bedoel, toen ik uh, uh, in Portugal woonde... Ik zeg ook altijd, Portugal is de meestal ontwikkeld land van Noord-Afrika. Um, uh, mijn beste vriend was een Angolees, een, een tweede rang staatsburger in dat land. Want als er een volkje racistisch is, dan, is, dan zijn het wel de Portugezen. Um, en die woonden gewoon echt in een in elkaar getimmerd hut... met golfplaten op het dak. Uh, terwijl de snelwegen als paddenstoel laait de grond schoten... Uh, toen in de tijd, omdat het land volgepompt werd met Europese subsidies. Dus ik heb altijd vergelijkingsmateriaal gehad. Ik heb echt armoede gezien. Ik heb het nooit zelf meegemaakt, want mijn familie is vrij Het oud geld. Uh, oud-Joods geld, hè? Dan komen toch weer geld. terug bij Siegfried, ja, uh, het historisch ja, vanuit fragment. vanuit mijn moederskant ja. is oud-Joods geld. Uh, grote, hele bekende familie, uh, daar in het uh, uh, te zuiden van Lissabon. En dus ik heb wel echt armoede gezien. Dus als ik, uh, nou ja, uh, het is voor iemand die onderneemt of iemand die... Uh, het is heel makkelijk om hele grote stappen te bereiken. Niet zozeer om geld uit te delen. Maar ik noem maar eens wat... Uh, uh, uh, bijvoorbeeld uh, ja, toen met New Orleans, met de orkaan. Katrina? Met de orkaan Katrina. Ik heb, ik heb vaker gekookt in, in New York voor daklozen, in uh, Brooklyn. Als ik toch naar New York ga en ik moet koken voor een stelletje overbetaalde architecten en kunstenaars en uh, curatoren. Ja, dan is het voor mij ook een kleine moeite om drie dagen voor 600 daklozen te koken. Ik vind het heerlijk om te doen. Ik vind het hele mooie mensen. Ik vind de Amerikanen sowieso een prachtig volk. Uh, als mij gevraagd wordt om in New Orleans. Wat ik daarvoor zou kunnen betekenen. Um, en binnen. Nou ja, wat is het. Twee dagen na de orkaan. Of drie dagen. word ik ingevlogen. En ik mag daar de allereerste gaarkeukens. van de stad. in de binnenstad opbouwen. En zowel voor de slachtoffers. maar ook voor de hulpverleners. Uh, zorgen. Ja, dan, dan. dat is zo. Dat is zo bizar gewoon, dat is zo bizar. Dat is een gevoel, dat kun je niet omschrijven. Dat is zo fijn om te doen en het is zo warm en zo... Je zit echt in een warm bad, midden in de ellende. Het is echt ellende. Ik heb zoveel ellende gezien daar en op meerdere plekken, hoor. Want ik heb vaker wel in rampgebieden gekookt. Maar het is iets wat je meeneemt. Het is een soort bagage die verankert wordt in je DNA, in je ruggengraat... die je nooit meer kwijtraakt. En die je ook doet beseffen dat het leven heel kostbaar is. En te kostbaar om bijvoorbeeld inderdaad... iedere dag een fucking file vanuit een Finex-wijk... naar je fucking kantoor aan de Zuidas te reizen... in de hoop dat je promotie maakt. En in de hoop dat die dag snel voorbij is... en dat je fucking weer naar huis mag. Juist. Ja. Dat is het idee. Ja, ja. Maar, maar eigenlijk is het natuurlijk zo... jij zegt tafelen verbroederd. Mm -hmm. Maar zoals jij het nu... Schrijft en, en je dan dus op zo'n plek werkzaam bent, zoals daar, New Orleans tijdens die Katrina of ja. daarna. Ook ellende verbroedert natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, zeker. Uh, nou, toen in de tijd was het een extreme situatie in, in de VS. Ik bedoel, de VS waren toen echt geïsoleerd. Uh, door de Irak uh, uh, in, de inval in Irak en uh, in Afghanistan en Guantanamo en uh, Bush was natuurlijk aan de macht, dus een enorme ramp. Het was een gigantische ramp. Het, ik heb zoiets nog nooit gezien. Ze hebben het zoiets ook nog nooit meegemaakt. Het was in de geschiedenis van de Salvation Army, waar ik uh, daarvoor uh, uh, uitgezonden was, was de allergrootste operatie in hun bestaan. Uh, uh, nou, dan ga je vanzelf wel verbroederen, zeg maar. Dus omdat je sowieso internationaal uh, geïsoleerd bent... Uh, ik was echt de enige Europese vrijwilliger daar. Ik bedoel, als ik er geen stop op had gezet... dan was ik iedere dag wel ergens op een uh, zender te zien. Omdat, wauw, hé... Hey. Zien we nou wel, er is wel een Europese vrijwilliger die ons komt helpen. Zien we nou wel, wij zijn niet alleen op de wereld. Ik bedoel, als ik echt niet had gezegd: van ja, sorry, maar ik kom hier echt om te koken en om te helpen. Ja, dan was ik daar gewoon uh, 15 dagen lang. Iedere dag had ik wel ergens een camera voor mijn kop gehad. Om... En dat is niet waarom je daar was? Nee, dat is niet waar je daarvoor uh, bent. Maar nee. dit, dit is wel een, een, uh, een heel mooi moment in je leven geweest dan waarop je alles bij elkaar ziet komen, dus iets ja. kunnen betekenen voor anderen, maar dan ook binnen je eigen ja. uh, bevlogenheid wat de culinaire hoogstandjes betreft. Je had het eerder heel even over je dromen, maar ook je angsten. Wat zijn jouw angsten? Mijn angsten... Want, want tot op heden is het een beetje een succesverhaal. Hè? Ja, ja nee, zeker. En, en dat je zeker. gevoed bent door, door eigenlijk de armoedige bodem. Uh, ja. van, van, van waar je opgegroeid ja. bent. Ja. om je te realiseren wat jij inmiddels al bereikt hebt. Maar wat zijn dan de angsten? Daar had je het namelijk eerder dit uur over. Nou ja, de angsten. Ik bedoel. Uh, angst voor uh, dat we inderdaad de planeet opvreten zonder dat we het doorhebben en Ja, maar dat, dat, dat, oké, okay, maar jouw persoonlijke angst. Ik heb het even uh, niet over uh, die, die mega uh, kwesties. Ja, mijn persoonlijke angst. Nou, ik heb zo niet zo 1, 2, 3 echt uh, zeg maar persoonlijke angsten. Ik heb wel zeg maar uh, publieke angsten. Dingen, zaken die. Iedereen aangaan, zeg maar. Uh, maar het is niet zo. Ja, het, ik ben niet bang dat ik dood uh, ja, doodga. Want dat gaan we allemaal. Dus en ben uh, je niet bang voor de dood op zich? Want nee. je, weet, je nee. weet wel dat er hierna niks is. Dat heb ja. ik je in een interview zien zeggen. Ja. Het is over en uit. Het is uit voorbij. Ja, het de, is, de, de, de chemiefabriek houdt op ja. te bestaan en dus ja. het lichaam. Het feestje is. Op geen moment is het feestje over. En dan moeten we gewoon ons bij neerleggen dat ja. het niet de hele tijd uh, Disneyland kan zijn. Het is ook een feestje in jouw beleving. Ja. Want. want je zei eerder, uh, als je nou naar het gewone leven kijkt... maar heb jij nog tijd voor een gewoon leven waarin je dus inderdaad... je hebt verkering, las ik. Ja. Hè, waarin je dus inderdaad je relatie <laughs> kunt onderhouden en daar eens even... Uh, Aandacht aan besteed? N uh, nee, nee. Ik ben uh, heel weinig, heel weinig. Ik, ik, ik ben, uh, ik moet zeggen, ik ben, ik leef als een kluisenaar. Dus uh, um, gisteren stonden we nog met uh, Orfeo in de Stadsgouwburg... in de Grote Zaal te koken met uh, Jeroen Willems in de hoofdrol. Nou, dat is een warm bad als je daar aan het werk bent. Als je daar voor 300 man een soort show-restaurant mag neerzetten... à la Peter Greenaway. Maar dan, dan, dan valt dus, vervalt dus de aandacht uh, voor, voor je eigen... Privéleven, voor je eigen vriendin, voor ja. je eigen kleine ja. persoonlijke ontwikkelingen. Nou, dat zijn, dat, zijn, dat zijn wel echt issues. Ja, met mijn vriendin bijvoorbeeld. En dus zij heeft, dus heeft zelf ook een heel druk bestaan. Uh, dan moeten we uh, echt. Uh, ik word echt verplicht door haar om uh, mijn agenda te blokken. Ik ben al. Uh, mijn manager die had laatst uitgerekend. En ik was echt al. Drie jaar niet echt op vakantie geweest. Dus ik loop wel te verkondigen van. hé, hey, deze olijfolie heb ik geperst terwijl jij in de file stond. Maar tegelijkertijd. En dat voelt ook als vakantie? Uh, ja, uh, dat, dat is. Ik, ik ga meestal vijf, zes dagen weg en dan ga ik naar een van mijn boerderijtjes in Spanje of in Portugal. En dan ga ik daar een beetje knutselen en een beetje vuurtje stoken. En en En olijfolie, houtvuur, maken. En olijfolie uh, uh, persen, persen en, en plukken en een rosemarijn. En uh, met varkens en paarden bezig. En uh, ja, gewoon. Terug naar dat soort uh, elementaire zaken van het leven. Wij gaan nu ook naar een heel elementaire zaak van het leven, namelijk eten. Daar hebben we het al de hele tijd over. Ja. Had je vriendin maar even meegenomen, dan had ze kunnen meegenieten van dit gegeven. Wij gaan namelijk uh, winterkost proeven. Het is niet voor niks, nachtvluchten, winterkost. En uh, deze serie proeven wij winterse nagerechten. En vorige week hadden wij een chocoladetulband met vanilleijs van bakkerij Westerbos in Amsterdam. En vandaag, worden, jawel, gaan wij van Patisserie Remy uit Blaricum een champagne taartje proeven. Zo, nou, je moet eerst maar even omschrijven hoe die eruit ziet, André Amaro. Uh, jij bent de specialist op ja, het culinair gebied. Hij, hij ziet er een beetje uit als zo'n tulleband van een bischop die van tien hoog naar beneden is gevallen. Maar hij ziet er echt prachtig uit: met witte chocoladestrepen, mooi gevouwen. Hier, dit is natuurlijk een uh, balsam uh, dingetje. Een balsam dingetje? Oh nee, nee, nee, nee dat kun je ook eten. Dat is ook echt witte chocola. Nou ja, ik kan, dit, dit kun je niet omschrijven. Dit kun je alleen maar proeven en lekker voor jezelf houden. Dus, dit... dus je vriendin, dat is maar goed dat ze thuis gebleven is. Nou, mijn vriendin maak je hier wel blij mee. Kijk Doe, eens aan. Zij is, is vegetariër, ze eet nog vlees, nog vis. Maar dit zou ze zo opeten. Het mes was warm, want je moet het met een warm mes snijden. Ja, ja. Aan jou de keuze, welke zou je willen gebruiken? Uh, ik heb een smalle scherp en ik heb een wat met een breder lemmet, heet dat? Ja. Ook uh, ongekarteld. Uh, gaan we dit uh, Jij gaat, doen? Gaat, ja, jij bent Weet hier gespecialiseerd in. Ja. Ja, ik ben niet zo gespecialiseerd in patisserie. Nee, ik maar hou wel in wel omgaan van. met uh, mooi I, I, en kunstzinnig ja, voedsel. Ja, dat wel. Dat Want wel. jij maakt toch zelf ook van die prachtige religieus getinte uh, chocoladebeelden? chocoladebeelden. Ja, ja. ja, ik heb, ik heb ja. Een, een, een, een heilige Guadeloupe van uh, 1,10 meter 10 gemaakt. En die weegt 100 kilo en dat is pure chocola. En, en kun... hoe kan jij dat dan meenemen? Want je bent zelf niet zo groot van stuk. Kan je nee. dat ding dan nog sjouwen? Nee, daar heb ik twintig hele mooie kokinnen voor nodig. Oh, wat heerlijk voor en, je. En, en, en dat beeld wordt dan gedragen als een soort processie. Ik heb een soort fetis met uh, processies en, en uh, dus niet alleen... En, religie, katholieke en religie en Religie uh, en ook die shiitische processies in Irak en zo. Dat vind ik allemaal fantastisch. Uh, het wordt een moment? beetje lastig, geloof ik, om die punten eruit te krijgen. nu. Nou, het ziet er inderdaad fantastisch mooi het uit. Het is een oh, soort gebroken wit. Het is een met beetje uh, barok. gekrulde maar dat is chocolade potje. vlinders erop, lijkt wel. Nou, hier krijg je vlinders van je buik. Van. Ja. Oh ja, kijk, nou heb ik hem. Wat een waanzinnig ding, dit. Nou, het licht. lijkt wel alsof hij aan de binnenkant ook een beetje roze is. Ja hoor, moet je kijken. Oh. Wat ziet dat er fantastisch uit. Je hebt een zoon van 18 en jouw huidige vriendin. Ga je daar nog kinderen mee krijgen? denk het wel. Ja, toch wel? Ja, we willen heel graag, maar zij is nog jong en heel ambitieus. En jij bent niet meer jong, je bent geboren in 1969. Dus ik ben valt 42, omheen. ik ben van Zwass van Neuf. En uh, hier, oh man, hij ruikt, hij ruikt zo hij goed. Hij ruikt ook goed, ja, even, wacht even hoor. Oké, okay, ik... maar dus dat staat wellicht nog te gebeuren. Een tweede leg, um, zoals wij dat noemen in Nederland. Ja, ik wil wel echt graag nog uh, kinderen. Ik bedoel, ik vind mijn zoon... Mijn zoon is nu, die wordt 19 of 20 over een paar dagen. En ik vind het zo fijn om met mijn zoon uh, ja, te kunnen werken. en, uh, Nou, lol trappen doen we niet zoveel, want hij is heel druk met zijn studie bezig. En ik ben sowieso altijd heel druk. Maar um, een kind op je 45 ste lijkt me ook wel cool. Ja, dan ben je namelijk weer een hele andere vader dan je ja, voorheen bent geweest ja, voor deze jongen van vader. 18. Dat zou kunnen. Oeh, dit. We gaan het even proberen. Nou, dus inderdaad een champagnetaart. Wauw. Van uh, Remy, Remy Duker. In uh, Blarikum heb jij het al geprobeerd. Oh. Nou ja, het vorkje zakt er eigenlijk heel soepel oh, en uh, ongeremd doorheen. Mm. Even een mm. hapje. Mm. Mm. Mm -mm. Een heerlijke krokante bodem. Binnenkant is heel luchtig. Ik vind ook lekker dat de zoet Ja. van die uh, uh, lambiekjes of uh, van die kriekjes. Van Ik die vind, ja, en het, en het, het frisse, fruitige. Oh, oh. het, het, het, het is heel soepel. Het is niet zo meer zoet dat het glazuur van je tanden... Eet je nou iedere, iedere week zo'n taartje hier? Nou, elke week dus wat anders. Vorige week was het uh, een chocoladetulband. Echt? Ja, en dit is een champagne taart. Nou, goed bezig hier bij Radio 1. Maar als je het een punt zou moeten geven tussen de... Nou, nul hoef niet eens te zeggen, maar tussen de nul en de 10. Um, ik zou zeggen, voor het zicht, ja. hoe die eruit ziet... zou ik het zeker een 8 willen geven. Want ja, acht uh, voor het zicht, ja. Hij is uh, pompeus, maar niet te. En de, de, de, de smaak, ik denk dat hij iets kouder had moeten. Hij komt recht uit de ijskast. Ja, ja, ja, maar toch iets kouder. Negen. Ja, echt waar. Ja, negen, wat echt goed. Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. En eigenlijk moet je er een goede espresso bij drinken... met een hele goede kalverdos. Maar ja, ik moet nog rijden. Oh, we hebben straks bubbels. Mag dat wel? Mm, ja, bubbels. Eigenlijk kan wel. ook niet, hè? Dan gaat gewoon weer een enorme mm. grote hap naar binnen. Mm. Ik geef uh, het een, een negen. In, in, in zicht en smaak. Ik vind het namelijk echt helemaal top. Ja, lekker. Mm. André Amaro op Radio 1 Toxt. bij Nachtvluchten van Max leunt even achterover. Mm. Ja. En volgens mij gaat die hele punt naar binnen. Ja, en nu ja. zit hij heel ver van de microfoon vandaan. Yeah. Is, is niet zeggen. erg. Helemaal goed. Vaker uitnodigen zou ik zeggen. Ja, en dan uh, moet je nog leren nee zeggen, want dat is ook belangrijk. Vorige week hadden we Hendrik de Groot. die heeft het ook altijd erg druk. Die kan geen nee zeggen. Kun mm -hmm. jij nee zeggen? Mm. De laatste tijden wel. Ja, ik kan wel. Ik, ik moet, want ik moet. Uh, um, er komen zoveel uitdagingen. Er komen zoveel uitdagingen op je pad. Um, en dan, waar houdt het op? Ik bedoel, zeker met uh, mijn werk. Ik ben alleen maar met mijn werk bezig, omdat mijn werk en de dingen die ik doe. Ja. Uh, waar houdt het op? Ik bedoel, ik trek de krant open en ik lees dat er, dat er kinderen in Duinkerken in de bossen leven. Afghaanse illegale te wachten op een vrachtwagen die naar Engeland gaat. En daar heerst de schurft. Oké, okay. ik kan twee dingen doen. Ik kan de bladzijde omslaan. Ik kan ook denken: Fuck man, is dat echt zo? Dat is drie uur rijden van Eindhoven. Pakken de vrachtwagen. Het is kinderlijk eenvoudig. Vrachtwagen vol laaien. We nodigen mijn huisarts uit, ik noem maar eens wat. En we gaan gewoon in caravaan naar Duinkerken op zoek naar die gasten. Wat is dat? Is dat werk? Is dat een hobby? Is dat leven? Ja, voor mij is dat leven. Ik wou net zeggen, het is het laatste. Het is leven met ja, veel liefde. Ja, dus aan de ene kant is het lastig om dat uit te leggen... bijvoorbeeld naar je relatie toe. Omdat, uh, ja, we hebben heel weinig tijd samen. Aan de andere kant, ik zou niet anders willen. Ik zou niet anders willen. Ik doe... Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want ik heb in een ander interview gehoord dat je over jezelf zegt dat je bijna een sloopbedrijf voor vrouwen bent. Ja, dat heb ik niet gezegd. Dat zeggen altijd mijn schoonouders. Dat ik een soort professionele sloopbedrijf voor vrouwen... Ja, ik ben. Je huidige schoonouders zeggen dat? Nee, alle schoon... schoonouders. <laughs> ik kan ook altijd heel goed opschieten met de ouders van mijn vriendinnen. Um, ja, ik heb niet echt, ja, ik ben wel een beetje een ramp met relaties. Maar als alle schoonouders dat zeggen... dan moet er toch wel een kern van waarheid ja, in zitten? Ja, hij ook, heeft ook een kern van waarheid. Ik bedoel, uh, ik moet ook wel zeggen dat op eentje na... Uh, ben ik echt heel goed bevriend met al mijn exen. Uh, maar ja, ik ben gewoon... Uh, ik, ben, ik ben gewoon een zuiderling die al heel snel... Uh, ja, ik flirt graag. En ik, um, ik weet ook niet wat het is met de vrouw in Nederland. Maar ik bedoel, ik ben klein, oud, dik en lelijk. en. Uh, nou, klein, dik, en, dik, dat was mij natuurlijk opgevallen, want ik ben 1,84. Maar... Ja, je bent ook groot. Ik heb jou al gezien op de parade, toch? Afgelopen ja, we zomer. We zijn elkaar op de parade tegengekomen. Je hebt geen ogen hakken, zie ik. Nee. <hijf> maar nee, maar het is op een of andere manier. Uh, uh, mijn leven die, die wordt doorkruist door super getalenteerde, prachtige vrouwen die mijn hart veroveren. En maar is dat wat je bedoelt als je een beetje nadrukkelijk zegt... die Nederlandse vrouw? Nee, ja, dat want er het, bestaat dat het... geen Nederlandse vrouw. Da, nee? Da, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik bedoel, in, in, Portugal, uh, de, in Portugal denkt iedereen dat de Nederlandse vrouw groot, blond, dikke tiet en op klompen loopt met een grote joint op straat, bij wijze van spreken. Ja, ik bedoel. Ik vind ja, het een mooie combinatie. Ja, nou ja, Geert Wilders denkt ook dat iedere Marokkaan een autoradio onder zijn arm heeft. Ik bedoel dus dat. Ja, die da, van da, zichzelf wellicht. Ja, ja, natuurlijk. Uh, nee, dus er uh, is niet echt een Nederlandse vrouw, vind ik. Uh, maar de aanlokkelijkheid. Voor jou maakt wel dat de schoonouders kunnen zeggen, met enig recht: Nou, de, uh, nou, het is, het is altijd beetje een sloopbedrijf. Het is, het is, nou, het is een, een gezonde spanningsboog. Want uh, aan de ene kant zijn ze blij met me, aan de andere kant, ja, weten ze dat. Uh, ja, dat ik toch een soort brokkenpiloot met relaties ben. Maar ik ben wel... Uh, ja, ik ben echt heel gelukkig. En ik, uh, uh, ik ben wel echt een gepassioneerde lover, om het maar zo te noemen. En um, ik duik er echt volledig in. En dat is... Uh, en dat kan ook nadelig zijn. Dus uh, ik zit eigenlijk te wachten op de vrouw in mijn leven... die mijn hart eerst moet breken, zeg maar. Misschien is dat wat er moet gebeuren. Ik weet het niet. Dus... Uh, dus maar, dat je eerst zelf de pijn ervaart die ik van aandoen. het gebroken hart. Ja, ja, zodat andere. je er misschien ja, dat, mee ophoudt het andere ja, aan te doen. Ja. Ja. Nou moet ik wel zeggen, ik leer wel veel. En ik ben ook milder geworden. En um, ik uh, laat me sowieso niet meer in met uh, avonturen. En wat ik vroeger in het verleden wel heel veel heb gedaan. En uh, ik ben gewoon ontzettend gelukkig met mijn meisje, met Jurien. En um, we doen heel veel leuke projecten samen. Ook als dat... Want zij is vormgeefster en uh, model. Dus uh, ze zit een beetje ook in mijn uh, vakgebied. Of ik zit eigenlijk in haar vakgebied. Zij is uh, um, afgestudeerd uh, in uh, industrial design op de universiteit toen ze 22 was. Dus het is dus echt een hele jonge... Jij ja, kan net vragen, is wel ietsje ouder dan je zoon die 18 is? Maar... Ja, ja, ja, zij is 25. Maar mijn ex, de, de moeder van mijn zoon, is ook 17 jaar ouder. En daar heb ik nog nooit commentaar over gehad. Maar andersom wel natuurlijk. Maar ja, ik... Uh, dat houdt me niet zo bezig. Ik bedoel, Waar ik... zie jij jezelf uh, gezinstechnisch over, laten we zeggen, 30 jaar bij leven en welzijn? Want het is toch mooi om, om op leeftijd nog vader te worden. Ja, opnieuw. dat vind ik wel te gek. Waar ik mezelf zie, uh, ik weet het niet. Misschien dat ik mijn zoon uh, naar de lagere school in het dorp breng, ergens in een dorpje. In, in Catalonia of in Portugal of uh, misschien in Zeeuws-Vlaanderen, weet ik niet. Maar wel, de, dus de, de, de drukte van het metropool en de randstedelijke gebeuren uh, probeert te ontsnappen. Uh, ja, ik zie mezelf wel. Misschien wel met meerdere kinderen in een, een, beetje, een beetje chaotische boerderijachtig ding met ateliers. En en dan lang gedekte tafels in ja, de tuin, een paar honden, Kinderen met paar vieze schaven. gezichten, weet je wel, op blote ja. voeten, omdat ze hebben lopen voetballen de hele dag. En, en met een gescheurde broek en uh, echt geluk. Het is heel romantisch, hè, dit idee. Ja, nou ja, voor de een is het heel viezig. En voor mij is het gewoon wel echt heel romantisch. Ik vind het uh, uh, stel ja. kids die gewoon aan tafel gaan zitten met vieze handen en een vies gezicht. En, en blote voeten van het voetballen onder de olijfbomen. Ja, En dan denk je van ja, nou, is dat romantiek of is dat haalbaar? Nou ja, dat is gewoon haalbaar. Tuurlijk. Waarschijnlijk is het voor André Amaro zeer zeker haalbaar. Voor iedereen. Je luistert uh, naar hem op Radio 1 bij uh, Nachtvluchten van Max. Volgend jaar komt jouw boek uit. Ja, hoe Het weet is jij geen dat? koopboek. Oh, je... Nee, jullie hebben echt uh, research gedaan, zeg. Kun je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Barbara Elbert, de, de Radiojournalistiek. <laughs> voorheen niet dan? Um, nou, dat weet ik niet hoor. Ik, ik ben geen specialist in de Radiojournalistiek. Uh, ik geloof dat Argos niet meer bestaat. Ka kan dat? Argos? Nou, dat dacht ik toch wel. Ja, is dat zo? Ik dacht dat ze wegbezuinigd zouden worden. Ik vind dat een fantastisch programma over uh, Radiojournalistiek gesproken. Uh, mijn kookboek. Ja, dat is geen kookboek. Nee, het is een. Uh, Holy Moses. Wat gaan we doen? Bubbels? Oh, we gaan straks gewoon even bubbels uh, ja, openmaken. Dat, uh, dit is wordt, uh... de laatste uitzending van dit jaar. Oh ja, helemaal goed. Helemaal goed. Hungaria. Nou, het ziet er goed uit. Ja, we zijn een boek aan het maken. 250 uh, pagina's. Die komt in mei uit bij de boekenmakers. Dus uh, dezelfde uitgever als uh, Piet en Eek. Uh, en de biografie van uh, Guus Siddink. is best een, een echt mooie boekenuitgever. En die heeft me gevraagd uh, uh, om een boek te maken... Nou, ik heb daar een paar voorwaarden aan gesteld. Hij, hij wilde bijvoorbeeld. Ja, ik wil een kookboek twintig voorgerechten, twintig hoofdgerechten, twintig nagerechten. Ik dacht. Zo heet, dat is spannend. Die dwangbuis wil jij niet aantrekken. Nee, nee. dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld vijf gerechten tegen een gebroken hart. Voor de vrouw en één gerecht voor de gebroken hart van de man. Dus je weet wel genoeg hoe het gebroken hart voor de vrouw moet voelen... om er in ieder geval ja, een gerecht voor te kunnen ik maken. probeer me zo goed mogelijk in hun te plaatsen, zeg maar. Nee, maar dat lijkt me gewoon veel leuker... om ook uh, een gerecht in een boek uh, te schrijven die falikant mislukt. Het, is al, het zijn altijd van die succesverhalen, altijd. Van begin tot eind. En ik hou ook wel van... laten we eens een keertje iets verdomd goed laten mislukken, mensen. Gewoon iets... Ik wil zo ontzettend iets goed mislukken. Um, en dat lijkt me ook leuk, van die recepten Die je uh, echt niemand toewenst. En dat dat wel in dat boek komt. En het is een boek met heel veel avonturen. Dus mijn, mijn uh, reizen naar, uh, naar Thailand en naar New Orleans. En met de daklozen in uh, Brooklyn. En uh, met de daklozen in Eindhoven. Maar ook. Met de hotemethode in Amsterdam en de, de Zuidas en de, de Gooise matras. En uh, nou ja, al die tegenstellingen en al die anekdotes en verhalen om dat te bundelen. We gaan dat dus beleven in mei 2012 bij diezelfde uitgeverij. De Boekenmakers verschijnt, of is verschenen de grote scheurkalender 2012. En die kunt u winnen. Want we hebben een prijsvraag gemaakt. Koken met restjes en kliekjes, dat is namelijk helemaal van nu. Dat is ook veel beter voor je portemonnee en voor het milieu. En in die nieuwe scheurkalender staan wederom honderden heerlijke recepten en praktische tips. Jij mag in de tussentijd even de bubbels open trekken, want dat ben je vast heel goed in. Mm. Wil je kans maken op zo'n grote kliekjes-scheurkalender 2012? Beantwoord dan de volgende vraag. Onze gast culinair avonturier André Amaro houdt ook een varken... In het verleden werden Helmoet, Helga en Rita liefdevol verzorgd. Ambachtelijk geslacht en verwerkt in onder meer smaakvolle patés... worsten gehakt en carbonaatjes. Hoe heet André's huidige big? We hebben het er in de uitzending niet over gehad... dus u zult echt eventjes op de computer moeten gaan kijken. Desnoods, ja, daar gaat Desnoods vraagt u uw kinderen of kleinkinderen... dus even op de computer te gaan kijken hoe heet André's huidige big. En u kunt gaan naar nachtvluchten.fm... En dan vindt u daar debatten om aan deze prijsvraag mee te doen. Ik heb ook een stier, hè, sinds kort. Oh je hebt ook een stier? En die heet Balthazar. Dat vind ik een hele goeie. Die is goed, het he? gaat nu om de big. Ja, ja, ja. ja en die heet ja, ja, ja. geen Balthazar. Ja, nee. Um, meedoen kan tot 11 januari. Kijk even op nachtvluchten.fm. In de tussentijd geef ik jou een doosje vol goede voornemens. Je hebt het hartstikke druk. Dat mag je openmaken. Binnenin zit een pincet en daar zitten heel veel kleine rolletjes in, papieren rolletjes. En op ieder rolletje staat een goed voornemen, mocht je er oh nog eentje nodig hebben. Dan ga ik in de tussentijd even afkondigen, want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 31 december. En ik was in het laatste uur in gesprek met André Amaro, creatief multitalent en culinair piraat. Um, voor de prijsvraag gaat u naar onze site, nachtvluchten.fm... en daar vindt u ook alle links van onze gasten. Volgende week de derde winterkostganger... en dat is schrijver en man bij het hondmaker, Berry Holtzlag. Graag tot volgend jaar. De techniek hier was in handen van Joop Scholte, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. En nu is even het laatste woord met een goed voornemen aan André Amado een goed voornemen voor de... Ja, dat staat daar op dat strookje. Ja, die wil je weten natuurlijk. Ja, ja. slaat behoorlijk veel op mij. Daar staat letterlijk alle overdaad temperen... en wat tekortschiet aanvullen. En zo gelijkheid tot stand brengen. Kijk eens, dat is de samenvatting wow. van ons verhaal. Damn. Wij proosten op 2012. Chin-chin. Aan de luisteraars ook natuurlijk een prachtig nieuw jaar toegewenst. En heel graag tot Na, in dat volgende jaar. Barbara, maar. proost. Joop Scholten, proost. En dankjewel voor dit gesprek, André Amaro. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Even proeven. Dit is Hongaarse champagne. En die hebben wij gekregen voor ons 12 bestaan... van uh, de kok van de winterkost van vorig jaar. Daar ben ik heel even zijn naam kwijt. Dat weet Barbara. Het 11 bestaan, dat was Marco Bo Dodeman. Marco Dodeman, ja, dat was het. Lekker. Hongaars, ja. ja.